De vorming van één nationaal politiekorps gaat drie jaar langer duren en 230 miljoen euro meer kosten. Volgens Nieuwsuur staat dat in een nog vertrouwelijke nota van minister van der Steur. Er wordt al sinds 2013 gewerkt aan, de aan het omvormen van de 26 politieregio's tot één nationale politie. Dat moet leiden tot meer slagkracht en efficiëntie. Er is veel onrust onder het personeel over de reorganisatie. Van der Steur concludeert dat er te weinig ruimte is voor lokaal maatwerk. Het was de bedoeling dat de politiereorganisatie in twee jaar afgerond zou worden. Dat wordt nu in ieder geval vijf jaar. De provincie Gelderland heeft vandaag strooiwagens ingezet op verschillende provinciale wegen. Die hebben onlangs een nieuwe laag asfalt gekregen waarbij een bindmiddel is gebruikt... dat niet bestand is tegen de tropische temperaturen. Daardoor ontstonden zwarte plassen op het wegdek. Door zout en pekel op de plekken te strooien worden ze minder vloeibaar en plakkerig. Ook op andere wegen zijn problemen die waarschijnlijk door de hitte veroorzaakt worden... zoals de A1 richting Amsterdam, ter hoogte van Muiden enige tijd dicht... omdat de vechtbrug niet meer helemaal wilde sluiten. Op het WK Beachvolleybal zijn de Nederlandse titelverdedigers uitgeschakeld. In Rotterdam verloren Robert Meuse en Alexander Brouwer... van de Brazilianen Filiu en Felipe. Michiel van Dorsten en Steven van der Velden werden ook uitgeschakeld... zij verloren van een Mexicaans duo. Het weer vanavond blijft het lang warm. Ook vannacht is het nog zwoel met 20 graden. Morgen in het westen wat meer bewolking. Verder is het zonnig en zeer heet. Lokaal 36 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. zomerhit is de zomer van ZFM met nu Peaceful Radio. Hele goede avond luisteraars, welkom bij Peaceful Radio Show 1092 hier op ZFM Zandvoort. Mijn naam is Ben of Eugen, uw gast voor de komende twee uren...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 good Mmm.